Gedi Fontein met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de uitspraak in de zaak Wilders. Het OM is tevreden dat de rechtbank van oordeel was dat Wilders met zijn minder Marokkanen uitspraak een grens heeft overschreden. Door in beroep te gaan kunnen ook de punten worden voorgelegd waarin de rechtbank het OM niet heeft gevolgd. Wilders was zelf ook al in beroep gegaan. In de strijd tegen het voortijdig afsteken van vuurwerk... gebruiken gemeenten een speciaal detectiesysteem. Bestaat uit een netwerk van sensoren die in de wijken zijn geplaatst. De sensoren registreren geluid. Bij een bepaald aantal decibellen versturen de apparaatjes... een melding naar de smartphone van de opsporingsambtenaar. En die ziet de locatie op een kaartje... Ik kan er meteen op af. Vorig jaar is een proef gedaan met dit systeem. Dit jaar wordt het in zeven gemeenten gebruikt. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december tussen 6 uur s avonds en 2 uur s'nachts. Een man van 27 is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord met een tandenborstel. In april stak hij in de gevangenis een medewerkster in de gezicht en hals met de tandenborstel die was aangescherpt. Hij moet ook een schadevergoeding van bijna 1900 euro betalen. En Mark Rutte heeft vanavond een verrassingsbezoek gebracht aan Serious Request in Breda. De premier is van plan om te blijven tot morgenochtend tien voor acht. In een poging de opbrengst van de inzamelingsactie verder omhoog te krijgen. We gaan even kijken of we de mensen kunnen leegkloppen, zei de minister-president grappend bij binnenkomst. Bij de actie van 3FM is iedere nacht een bekende Nederlander aanwezig om de dj's wakker te houden. Het weer. Het gaat vanavond regenen en flink waaien. Aan zee stormachtig. Daar kunnen zware windstoten voorkomen. Vannacht trekt die regen weg. Morgen afwisselend zon en wolken. En het blijft op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt 8 graden. In de avond valt er opnieuw regen. En dan trekt ook de wind weer aan. Eerste kerstdag is het bewolkt met soms motregen. En een temperatuur boven de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte.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 Zijn we er weer gezellig bij. Jawel. Bedankt uh, Maries, Jonas. Met Beachmasters vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort op het Raadhuisplein. Ja, tot aan uh, begin januari kun je daar gewoon lekker elke dag schaatsen. En ja, met de lekkere muziek. Af en toe was hier even erbij natuurlijk. De komende twee uur nog veel meer lekkere muziek. Dat gaan we doen uh, ja, samen met dj Dion ons ja, Hij verwelkomt ons vanavond met zijn enorme platenkist en ja, het is een beetje een reguliere uitzending vanavond. Dat wil zeggen gewoon, we gaan vanavond gewoon nog even alle nieuwe plaatjes uh, pakken. En volgende week, jawel, dan gaan we het gewoon doen. Alle platen in de mix van 2016. Gewoon even een mooie afsluiter. Misschien een uh, flesje bubbels erbij. Of een goudgele rakker. Of gewoon een lekker uh, frisje als je nog moet rijden. Maar ja... Nog niet te ver vooruit blikken. We gaan eerst de komende twee uur vullen. Wat hebben we vanavond allemaal voor je klaarstaan? Nou, zoals wekelijks gaan we even kijken in de charts. Wat staat er deze week? Vorige week natuurlijk gemist, maar... Er kan een hoop gebeuren, hè. Dus straks de charts. Wat staat er deze week in? Natuurlijk, allemaal nieuwe releases. Daar straks meer over wat we hebben. Want ik zag een... Uh... Ja, oh, nee, die ga ik nog niet verklappen. Wat een platen. En je wilt natuurlijk ook nog wel weten wat we uh, gedraaid hebben. Net hoorde je natuurlijk uh, Sting, The Scumfrog. If I Ever Lose. En daarvoor die opener. Crider and Daddy's Groove. Met Life. Nou ja, genoeg gepraat uh, We gaan er gewoon muziek in gooien. Dat vind ik veel gezelliger. En wat hebben we voor je klaarstaan? Nieuwe muziek. Ja, een beetje kerstbelletje. Trust. Of oh, Mixed Mash Deep. Featuring the rise in the VIP mix. Yeah. As you can see your live, so see it in the house. Thank you, Cheetah and DBN. This is Trust. Ja, jij dacht het ook hè. Is dit een nieuwe Kirby? Nee, dat is het niet. Het zijn Mr. Brackets en de Monke Mokker. Dat moet je wel goed zeggen natuurlijk. Binnenkort uit op uh, Fjordin. Sublabel van G-Rex, oftewel het label van Gregor Salto, hemzelf. En ja, allemaal uh, ja, toch wel Future House. Ik moet zeggen, ik kan hem erg waarderen deze plaat. Wat een lekkere plaat zeg. Lekkere beuken, eerste klas zeggen we dan. Wat hebben we nog vanavond meer op programma? Natuurlijk. DJ Dion Cindy, hadden we dat al verteld? Hij is er vanavond weer gewoon bij. Ja, dan moet die uh, muziekhaal op de achtergrond ook gewoon even lekker doorgaan. Dat zou wel zo fijn zijn. Maar we hebben nog meer vanavond. Natuurlijk, onze hete nieuwtjes. En als we eens gaan kijken... New Year's Eve. Het zit er alweer uh, met een paar dagen aan te komen? Heb je nog geen kaarten? Nou, ik heb hier nog een leuk feestje voor je. Met trots presenteren wij onze grootste editie tot nu toe... oftewel Project Superstar Sugarstar in New Year's Eve in The Sugar Factory. Met Kuti, Mace Dierdorp en Residents, Cesar Buwesek... Tara Bergen en Stefan Kuipers. Met een uiterst succesvol 2016 achter de rug... met als hoogtepunten toch wel de samenwerking... met Alan Acher's uh, B-Pitch Control op Amsterdam Dance Event... en de verschillende Flashmob Label Nights gaan we nog één keer los om het jaar in stijl af te sluiten... alvorens een nieuwe weg in te slaan in 2017. En voor deze editie zult niemand minder dan House Techno-grootheden... Kuti van Desolate en Mees Dierdorf van Circo Loco hun opwachting maken... naast residents Zizan Busek, Tara Bergen en Stefan Kuipers. Er zal uiteraard groot worden uitgepakt zoals je van Project Sugar gewend bent. Om de avond compleet te maken zullen we de Sugar volledig ombouwen... met extra deco, danserissen en extra dansplatformen... Ja, ze gaan de hoogte in en niet zo'n klein beetje ook. De in Argentinië geboren Gabriel Gutierrez zette zijn eerste stap in de muziekwereld op jonge leeftijd als jazzartiest. Voordat hij als Couty in 2006 met zijn als house en techno begon. Ja, al snel verlandde zijn muziek in de handen van Desolats main mainman Loco Dice. En zijn transformatie naar reizende DJ raakte in een stroomversnelling. Alleen al in dat jaar speelde hij in drie verschillende continenten. In 2008 verhuisde Coutinho naar Berlijn om verder te concentreren op de house en techno. Wat resulteerde in zijn debuutalbum Patio de Juegos op Dessalat. Daarna was er geen houden meer aan met releases op Defected, Cadenza en Crosstown Rebels om er maar een paar te noemen. Als kerst op de taart heeft de beste man sinds 2013 zijn eigen label Rompacorazones, waar in 2014 het gelijknamige album op uitbracht. Tijdens Project Sugar New Year's Eve komt Kutty doen wat hij het best doet... Aan live set spelen. Bam! Verwacht een unieke mix van house en techno... met als rode draad de warme groove en energie waar hij bekend om staat. Dus de lijnen voor Project Sugar en New Year's Eve... dus dat is wel van de nacht van 31 december. De deuren gaan om kwart over 12 open... en ze gaan tot 6 uur in de ochtend door... De Sugar Factory vind je aan de Leijmansgracht 238. De line-up is Kuti, Mees Dierdorp, Tara Wergen, Zezan Bootsack, Stefan Kuipers. De Early Birds zijn al compleet uitverkocht. De pre-sale is er nog, voor vier tientjes ben je binnen. En als er nog kaarten zijn aan de deur, dan ben je 45 euro kwijt. Dus bespaar die centjes vast en haal je kaarten. Tot zover dit nieuwtje, gauw door met nieuwe muziek. Ja, nieuwe muziek dat kun je wel overlaten aan Chesto versus Diplo. Met Come On! Een plaat alweer van een tijdje geleden, maar dit is uh, toch wel een hele fijne remix. Maestro Harold nam hem onder andere. En er maakt dus er zijn eigen 2016 remix van. Oftewel, ja, toch een fijne boedek. En daar houden we van hierbij. Zie je het? Straks de nieuwe van Bob Sinclair met Patrick Hagenaar. Meneer. Testo and Diplo.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 overal lichtjes. Het schittert, het twinkelt. Uh, ik denk in Amsterdam dat ze daar niet zulke mooie rode lampjes hebben. Ongelofelijk, wat een feest is het hier. Wat, wat is het die jong zit hier? Wil je, wil je gelijk er ook wat over meezeggen? <laughs> hij, hij komt hier echt binnen en hij zegt van nou, doe maar een skibril op. Uh, hè? Doe maar een skibril op of niet uh, voor al die lampjes. Nee hoor, nee, ik vind het wel je, je kunt het wel handelen. Ja, het is enorm gezellig. Met dank, dank aan onze huismeester. Dank je wel, huismeester. Ja, nou, mag toch gezegd worden? Zeker. Ongelooflijk. Hey, heb je er al een beetje zin in? Oud en nieuw? Zeker. Vandaag doen we, nou ja, oud, oud, nieuw. Christmas. Gewoon een uh, ja, speciale ja, kerstmis. We uh, er alle ballen de tent uit, zoiets. Nou, de laatste nieuwe plaat van 2016. Daar ben ik al aardig mee begonnen. Ja. En volgende week, ja. Oh. Oh. heb je er ook de, zo zin in? The best of 2016. We gaan weer terugkijken op een uh, daverend jaar. En misschien als er nog één of andere misschien, plaats er tussendoor misschien. kan. We moeten we. eventjes kijken of we een 1 uur of 2 uur of 3 uur gaan draaien. Het maakt niet uit. Het alles mag, kan. Alles kan, alles mag deze avond dan. Dus uh, ja, de lijn is dan wagenwijd en open. Hé, hey, maar eerst nog eventjes. Ik heb nog een nieuwtje over Tic -tac New Year's Eve. Oeh. Ja, ik weet niet of je moet draaien, maar het is ontzettend gezellig. Want het grootste en bekende eclectische event. Tic tak komt terug naar de Heineken Musical. En de Mazilo met een spectaculaire line-up. De hele top van de Nederlandse eclectische DJ en livezien is aanwezig. Waaronder niemand minder dan broederliften. Lil Kleine, dus je kunt ook je bier kwijt. De Party Squad, Dyna... En Ronnie Flex. Nou, als dat die Flex zit. Daarnaast zal ook Biggie, Childplay... Play, Chew, Freddy, Moreira, Johnny 500, Jonah Fraser en Chris Cross Amsterdam het nieuwe jaar komen inluiden. En verwacht non-stop herkenbaar hit. Met een mix van hip-hop, house, trap, moembaton, electro. En veel meer wat ze deze avond kunnen vinden. TikTok zorgt hiermee wederom voor de grootste countdown show voor Nederland. En ja, laten we. 2016 gewoon gezamenlijk afsluiten en het jaar starten met een hoogtepunt. Dus even de timetable. Om 10 uur trapt af Johnny 500. Om 11 uur kun je je biertje kwijt aan Ronnie Flex. Om half 12 vinden we daar Joe. Om 12 uur staat daar Dina. Om 1 uur vinden we Lille Kleine. En om half 2 staat er alweer Charles Play. Om half 3 vinden we daar Broederliefde. En gevolgd om 10 voor 3. Ja, het zijn korte setjes. Chris Cross Amsterdam. En dan. Van 4 tot 5. De party squad, en de sluiten deze avond is Freddy Morera. We hebben ook beatboxen hosted bij Vijfje. Klinkt een beetje als een fout snoepje. Ja. <laughs> maar daar vinden we vanaf half één... Uh, Mercedes, Kroon, CVTV, T-Vish, uh, Jeremy Herkel en KNY. Een gewoon ticket kost je al 56,5 euro exclusief. Een VIP-ticket. 95 keiharde euro's. En ja, wil je nog een VIP-table? Nou, schud dan helemaal maar je bankrekening leeg. Aan het einde van die decembermaand. Dus de locatie nog eventjes. De Heineken Music Hall. 31 december. Van 10 uur s'avonds tot 6 uur in de ochtend. Noteer wel eventjes dat je 18 plus moet zijn. En je komt hier gezellig binnen met je kaartje. Dit was de par... Oh ja, eigenlijk uh, Tic New Year's Eve. Ga door naar uh, nieuwe muziek. Wat heb ik voor jou klaarstaan? Nou, een plaat die denk uh, Dadendes, uh, oftewel die ons Sydney uh, nog niet heeft. Ken je de nieuwe van Benny Benassi al? Futuring Bully Songs? Ja, die heb ik uh, vorige week gedraaid. Ja, weet ik, maar ook in de Patrick hier hiermee. Die al. heb ik vorige week gedraaid. Ja! Maar daar gaat het nu niet om, hè? Uh, daar gaat het gewoon niet om. We draaien het gewoon nog een keer. Ja, je, je verraadt hier een heleboel. <laughs> ja, hé, jij, jij begon met namen te gooien. Pas maar op met die al de fucking zakken kerstboom. <laughs> en die cadeaus die eronder liggen. <laughs> nu. Benny Benassi. In de Patrick Hagenari remix van Universe. Dit is the It. Op jouw 106.9 104.5. En natuurlijk. Ook op ons digitale televisiekanaal. When you're far from home. I will always be around you. you. Oh. In the You can always feel me close, close, close, close. It's a love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 nobody En daarvoor natuurlijk Bob Sinclair met Universe En de Patrick hagen Die natuurlijk vorige week al werd gedraaid door de one and only. DJ Dion Sydney Oh Dennis, wat lekker hè? Lekker, lekker. Oh, dat weekend, hij is weer begonnen. Nee, en... de vakantie is begonnen. De vakantie, de kerstvakantie. Heb jij ook gewoon lekker kerstvakantie? Ja. Hoef je niet te daken op? Nee. Hé, hey, heb je het al gezien op de Sophie weg Nee. Het lijkt wel of de kerstman al is gekomen met al zijn rendieren. Niet normaal zeg. Ja... Ah, dat vind ik wel leuk gedaan hoor. Ja, vind je wel leuk gedaan? Oh, nou ja, je kan, je kan een biefstukje bij me komen halen. Hé, <laughs> hey, maar uh, we gaan gauw door met de charts, want ja, we hebben vorige week even overgeslagen. En ja, welke pakken we er vandaag bij. Zullen we gewoon uh, de, de house chart eens een keertje ja, doen? Doe ik vind het wel leuk uh, erbij. Begint al we... met een leuke plaat. Ja, vind je? Ja, ik vind hem heel Fickling leuk. Hè vrolijke... Uh... Counting on me, featuring Aloe Black yeah. van Aeroplane en de Purple Disco Machine op Spin and Deep Het hoeft een beetje aan house van vroeger denk Nee, nee, nee ik, uh, ik vind hem zelf niet zo uh, bijzonder deze nou, Hij kan leuk als achtergrondmuziekje, uh, maar om nou echt gelijk zo'n rampetamper in de top 10 uh, te zetten? nee, nee, nee dan gaan we gauw door naar de nummer 9 dan. Want wat zal daar staan? I Love House Music in House Charts. Met Leandro da Silva op in stereo recordings. Ja, die vind ik wel gewoon altijd. Dus toch wat lekkerder. Beetje meer uptempo. Into the groove. Voor jou Dennis. Ja, Leandro da Silva. Hè. Vaker voor die uh, leukere groove. Dus het is meestal wel uh, maar, Wie ook altijd leuk is, is Ale Kenji met Yeah, yeah, yeah. Op nummer 8 vinden we hem deze week. Altijd als ik die titels zie, dan moet ik altijd aan Body -rock denken. Ja, gek hè? <coughs> Zonderling. En over, over... Zonderling, als je luistert. Ik wil nog steeds die remix van jou. Pak je tijd gewoon. Aan het adres van Zonderling. De Body -rocks remix van Zonderling. Hij is nog niet gereleased. En stel een beetje. Maar we willen hem hebben hier zo. We gaan hem zo gelijk gewoon eventjes mailen. Ja. Kan, kan je hem anoniem uh, droppen in je dropbox? Absoluut. Maar gaan we terug naar de House chart, Want wat vinden we daar op nummer 7? Niemand minder dan Jude en Frank en Tommy Boy met Aquardiente. Heerlijk nieuw nummer op PornoStar Recordings. Dat vind ik ook echt top label, PornoStar. Ja, dit jaar... Ja, weet je is... dat old school disco parken, dat toch weer up-to-date, weet je? Lekker. Di dit jaar zijn ze echt uh, ja, goed gegaan. Ze zijn ook hard gegaan, de ene release na de andere week. Ja, ik weet niet of dat altijd goed is uh, als het uh, zoveel uh, releases zijn, maar... Ja, maar wat ze uitbrengen is tot nu toe echt leuk. Ja, je moet gelijk weer denken aan de zomer, hè? ja We hebben nog meer platen in de charts, we gaan naar de, de nummer 6 met Bring The Funk Back van de Cube Guys en Leandro da Silva op Cube Recordings. Heb je tegenwoordig ook een eigen label? Ja, al een tijdje. Jij ja, ja, bent er een tijdje uit geweest. Ja, als, je, als je linksonder kijkt, zie je ook nummertje 85 op de plaatje staan. Ja, dat zeg ik. Ik ben er een dus tijdje dus uit geweest. 85ste plaatje. Ja, maar dat zegt niks, joh. Dat, uh, dat hebben die voetballers ook. Die hebben ook gewoon een nummertje op hun rug. Ja. <laughs> ja. Ja. Wie neemt wie nou in de maling? Ja. Het is uh, wel een beetje dezelfde toon uh, van al die platen. Ja. Nou gaan we gauw door naar nummer 5 met Antoine Clamaran. En Aqua Tingat met Comin. Ja, deze klassieker. Oh. Die kent hem niet. En van wie was hij dan wel weer het origineel? Uh, Armand van Elden. Dat wou ik net zeggen. En. Toch wel altijd wel grappig dat Antoine Clamaran zichzelf ook Aqua Singasse noemt hè? Ja, het is Antoine Clamaran presents Aqua Singasse. Ja, ja. Ja. Zo een soort van of prince uh, Tough topcup uh, Aliasse. <laughs> ja ja ja ja ja. Maar we gaan razendsnel richting die top 3, maar eerst nummer 4. Vinden we Roland Clark en John Julius met House Music of Subliminal. Dit is uh, Eric Morello de label, hè? Subliminal is een mooie groove altijd. Dan vind je altijd Eric Morello terug. House music! Ja, maar Subliminal dat is een van mijn favoriete labels. Kan ik toch wel zeggen. Toch wel alle, altijd dat ze wel denken aan uh, kwaliteit. Ja. Right. En dan, jawel, de nummer drie. Deze week vinden we Did You Take My Money van Juliette Sicora en Return of the Jaded. Of Suara Recordings. What gonna do right here is go back. Ja, een terecht de derde plaats. Ik hoop dat hij nog gaat stijgen... want die groove die erin zit... Lekker. Oh. Ja, heerlijk. Maar dan... moet hij eerst de nummer 2 verslaan... en daar vinden we deze week... Flawless... 2016 van Crazy Pizza. Ook op Pornostar Records. Ja, de, dat is een uh, lastige keuze hoor. De nummer 3 of de nummer 2. Ja? En ja, we zeiden het al: Pornostar Records die gaat als een speer. Wat een woordkeuze ook weer hier, Dennis. Ja. Wat, de nummer 1 deze week. Charles Day met Do You Want? Abba. Kun je vast een beetje denken aan uh, oud en nieuw, hè? Ja, zeker. Er wordt er ook wel weer uh, oud. Ja. En mijn ja. mashed potato kunsten er weer uit de kast halen. Zeker, Ik zet deze gewoon nog eventjes op. Ah, waarom? Gewoon omdat het kan. Hé, hey, eventjes... We gaan straks natuurlijk een plaat draaien. Deze keer uh, niet uit de top 10. Want ik heb een favorietje die net uit is. En ja, oh, die moet er gewoon in. Maar Dennis, wat is er van de week gebeurd rondom het Glazen Huis en DJ Jean? Oh ja. Ja? Ja. Dat, dat mogen was, we was toch de, niet ja, he, eventjes... Niet, uh, nee, dat was niet dit het Glazen Huis. Dat was, uh, bij ja, was bij RTL Live. Ja, was bij RTL Live. Ja. Dat ging hij even... Hij ging, een boek, hij ging een boek promoten Zo? Zoiets? Ja, dat, iets anders. Het, het, hetzelfde beweging, maar... Hij ging scratchen. Maar dat ging niet helemaal lekker daar zo. En nee. en, ja, een ja, dag later. Ik heb... Ik, ik heb zijn uh, ja? MC gesproken. Want die ken ik natuurlijk. En uh, ja, die vertelde gewoon... Hij zou Een minuut lang zou samen met Asher een beetje mixen en zo. Weet je, ja, je Vincent een, een uh, eventjes gewoon een beetje scratchen. Ja, ja. En laten maar zien hoe het de, allemaal inter, werkt. Maar de interview van Asher die liep uit. Dus uh, in de break zeiden ze... Ik hoor hier een complot gewoon. Maar ja, een dag later... Het was natuurlijk een hele hype op Facebook ja, en de internet werd, en alles. Hij werd helemaal, helemaal Door de haters, zeggen uh, we ja. dan altijd. Dus wat heeft Sean gedaan? Die heeft gewoon nog eventjes... Uh, een tegenaanval. Een tegenaanval. En dat deed hij uh, toch uh, wel netjes, uh, dacht ik zo. hè? Ja, ja hij was ook een idee van zijn MC. Van, hé, hey, dit loopt een beetje uit de hand. We moeten hier wat tegen doen. Ja, maar hij is ook in het glazen huis gelijk als publiciteit gekomen volgens mij. Want... Ja. Daar heeft hij gewoon een setje staan draaien. Ja. En er kwam een welbekend nummer uh, voorbij. Ja, klopt. Daar kwam uh, gewoon jouw remix uh, voorbij van The Lounge. Ja. Nou, mogen we eventjes een applausje hier in de studio? <lacht> ja, dat, dat is toch leuk? Uh, ah, ik, was al... gewoon, ik was gewoon voor de grappen aan het kijken. En ineens hoorde ik, hé, hey, dat deutje ken ik. Maar, uh, like no other ja, hij ja, draait het nog steeds in zijn set. Dus dat is een goed teken. Het, het is zeker dan een goed teken als hij gewoon een eigen plaat... Ja, een remix eruit van jou. Nou, ik, ik vind hem helemaal leuk. Ja. Oh. Of jij dat kunt showen. En de, de uh, mensen mens op het plijfel, dat hebben we ook zo. Die, Die gingen helemaal los. Dus nou, dat compliment kun je in je zak steken. Het een idee. En wel een mooi kerstcadeautje gelijk, hè? Ja, ja. Absoluut. En straks, ben je er klaar voor? Kun jij hem uh, gaan even naar uh, DJ Jean? Nou, nou. We, we gaan een poging wagen. Ja. <laughs> laten, laten, zo we, zo. laten we het daarop houden. ja. Maar wat, he, wat hebben we zo meteen dan uh, klaarstaan? Nou, ik heb nog één plaat klaarstaan. Dat is Basement Jack's Jump and Shout. Hij is net uit, want het is de Eric Hamilton remix. Zet hem gewoon gerust wat harder. Het kan. Het kan en het mag allemaal. Af, want ja... Jump and jump and jump. De ballen vliegen hier al in het rond. De piek zit al ondersteboven in de boom. En de cadeautjes, ja, die zijn het ook niet meer geweest. Die vliegen hier ook door de studio. Zometeen is hij hier terecht. Ja, een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion City. Hou me hier op jou 106.9, 104.5. Ben nu Basement Jacks. Them a call, but so, them want for this place. My after all. When we check it out, them praying it's all. Them time right, them time we fall. No liquor, but I'ma swap the dance card. Throw so, them on the receiving end. Them a ball, who them a ball? My bassman name them a call. So they place with music, they wanna be all. heart. The people them a beg me for these years more. Because they love the way we play the hard core. Them a jump and shout like a boy just born. Watch out, them bubbling on the time floor. The vibe them hotter than the music we get. You bumpin' nice up the life for your lip. Jump and shout and tell beef people be the dip. Lift the love like you love, love the love like you live. So to so them a Batman, but them a big dude If you got the paper fast, they don't want nobody to live if. if them a Batman, then nobody should get I know them that they're, they're the Bible it. But some a bull, never know the rule They never did go of basement jack goal But we really it, the they have Make sure them not the next victim we in. in a killing Carried in the list, we got a good college Yeah, plus in a history, I know me Can I mix it, we love music That's a must up to garage if a guy wants to see it yeah. Cada <laughs> gonna